Enkele tientallen activisten van Extinction Rebellion hebben bij het NOS-gebouw op het Mediapark gedemonstreerd. Ze hingen spandoeken op aan de gevel en staken rookvakkels af. De demonstranten hebben kritiek op de berichtgeving van de NOS over klimaat en Gaza. De hoofdredactie van de omroep zegt dat er al verschillende gesprekken zijn geweest met Extinction Rebellion, maar dat de journalistiek zijn eigen woorden kiest.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 Bij het incident in Berkel en Schot raakte uiteindelijk niemand gewond. en Griekspoor heeft de achtste finales op Roland Garros bereikt. Hij is nog nooit zo ver gekomen op een Grand Slam. Griekspoor had het lastig tegen de Amerikaanse Ethan Quinn. Maar hij wist toch in vijf sets te winnen. Het weer het is vrij zonnig en op veel plaatsen droog bij 23 tot 27 graden.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 you higher more definitely. That you try it or they'll leave you penniless Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. You'll be in Africa, Bambaataa, hoorde je. En dat was uh, de single uh, Reckless. Zo aan het begin van het uh, derde uur. En uh, uiteraard hebben we het uh, in het uh, derde uur weer uh, druk, druk, druk. Zoals uh, gebruikelijk, uh, Richard. Ja, het derde uh, uur is uh, spits. Uh, is altijd uh, spits. Wat gaat ja. er gebeuren in onze spits? Nou, we hebben, omdat het weer aan het einde van de maand is... Uh, komt Marco Termes uh, langs. En die zit er al. Wel. Welkom, uh, Marco. Ja. We gaan weer een stukje mooie voor ja. voordragen. Dan hebben we kwart over vier pit report met Rendell Lawson. We gaan regelmatig jullie op de hoogte houden van de resultaten van de kwalificaties. En half vijf doen we nog dier van de week. Zeker, nou, dat wordt een uh, mooie laatste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En uiteraard uh, de kwalificatie die houden wij in de gaten... Grand Prix van de Spanje in Catalonia. Uh, daar wordt er nu voor gekwalificeerd. We hebben nog uh, elf, ruim 11 minuten te gaan in de Q1. Het eerste gedeelte dus van de kwalificatie. Verder nog geen tijden bekend, maar mocht dat zo ver zijn, dan hoor je dat hier. I'm talking for pain. All over the world It shook up men, women, boys and girls The headlines read: If you wanna be rich Then you better make sure That you got your sh**. Oh, come on Hit it. zeggen daar komt Richard buitenkant aan met de headlines op de radio maar dat deed deze groep al Midnight Star Back to the 80s met een disco klassieker. Nou Mark, hou een hele goede middag nogmaals en leuk dat je er weer bent. Laatste zaterdag van de maand. Ja we hebben ja, in... geen dagen meer over. We hebben geen dagen meer over. Nee, nee het schiet niet op hè? Nou, juist wel. Ja, of wel. Ja, ja. Morgen is het 1 juni, dus ja. Uh, ja, op de allerlaatste uh, meidag uh, is het uh, zover een stuk uh, proëzie. Ja. Maar voordat we daaraan uh, gaan beginnen, uh, ja, waar ben je op dit moment mee bezig als uh, schrijver, dichter, fotograaf? Ik ben een, dat zal uh, waarschijnlijk niemand verbazen, een nieuwe roman aan het schrijven. Aha, kijk. Kadaver. Kadaver, en... Ja. Uh, ja, hoe ver ben je gevorderd met het boek? Uh, 14 hoofdstukken. 14 hoofdstukken van de? Een uh, stuk op 30. Oké, okay, dus uh, nog wel even te gaan. Ja, geen happy end hoor. Nee, nee, <laughs> dat is dat nee, dat niet. niet. Nee, nou, deze okay. gaat slecht af. Ja, in hoeveel, hoeveel pagina's gaat het boek uh, wel krijgen dan? Nou, nou, met zoveel hoofdstukken? 450. Zo? Behoorlijk. Nou, het vorige was 850. Oh, oh oké. Okay. Dus dit is een kleintje voor jou. Nou, een middeltje. Een middeltje, oké. Okay. Een half brood. Een middeltje mayo. Ja, ja, lekker hoor. Lekker, toch? Ja. Dus, nou, Marco, vandaag weer een uh, mooie stuk uh, proezie van uh, ja. jouw hand. Ik ben heel benieuwd uh, wat je voor ons meegenomen hebt. We gaan naar je luisteren. Ja, een stukje nostalgie. Oké, okay, dus, uh, komt-ie aan. De geur van tijd. Carmen Tortola Valencia. Wikipedia. Speurtocht. In geheugen mijn neus achterna. Het huis van Indische opa Max. De pa van mijn ma. Aan de klaprooslaan in Zon en Breugel. Ik wilde schrijven. De geur van Tosca-parfum hing daar in hun bad- en slaapkamer, etc. Maar ja, het moet dus Maya-zeep zijn geweest. Het logo opgezocht. Op de beroemde verpakking voornoemde Spaanse danseres. Carmen, Maya, Tosca. Een mens zou veel minder in verwarring raken. Op de overloop een Chinese dekenkist... die naar tiekolie, kamfer en rook. Beneden, in de volle drukke keuken, het aroma van specerijen. Jahe, serunding, ketumbar, seré... Stoombeslagen ramen. Tantes die kookten. In wolle kokenrokken ingepakte schommelende achterstevers van warme moederschepen. Ik was een kleuter. Hun heupen op ooghoogte. Een aai over mijn bol. Ga buiten spelen, dus De diepe tuin vol bloedrode rozen. Ze roken minder intens dan de mayazeep boven. Vanachter het venster de opa. Tijd voor een middagdutje. Op de bank met batting grand en kleurige goelings. Zachtjes kamde ik zijn haren tot hij sliep. In mij wervelden de eerste geurmoleculen van het nog onbenoemde grote terugverlangen. Weer een uh, mooi stuk uh, prozie. Dankjewel, Marco, uh, daarvoor. Graag gedaan. En uiteraard ook weer in de podcast bij ZFM. Zeker. Dus vanaf aankomende zondag, morgen dus of maandag, staat hij weer online. En kan je hem ook terugluisteren en teruglezen. Het stuk pro van vandaag. Wij gaan weer een plaatje draaien. Hier is een Bel oftewel een mooi verhaal.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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heeft Le Jour de Chance. Hier op Nielkaal, Chakaal of chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Al de liefste horen je tezamen met Paul de Leeuw en hun waar, Oftewel, een uh, mooi verhaal. En mensen die uh, mooie verhalen hebben, die halen we altijd graag in de uitzending hier uh, bij ZFM. En een daarvan is uiteraard onze eigen Rendel Een Goedemiddag middag, Rendel. Uh, een hele goede middag vanuit Viborg, Denemarken. Nou ja, ik vermoed al zoiets. Ik denk, nou, het zou wel zo kunnen zijn dat we naar Denemarken overschakelen. Wat doe ja, je oh. daar, zeg? Ja, uh, dit is hier een uh, heel prachtig dorp, dat heet Viborg. En uh, daar hebben ze een, uh, dit weekend uh, over vier dagen lang een heel groot festival uh, georganiseerd. Met uh, ook vanavond allemaal live muziek en toestand, dat soort dingen. En daaromheen hebben ze een circuit gebouwd in de straten van Wieborg. En uh, daar ben ik het weekend aan de, lekker aan het scheuren met mijn opin tussen de betonblokken. Ik wow, zou zeggen. Ja, Gaaf. Uh, helemaal, helemaal geweldig uh, weekend. Nee, gewoon uh, prachtig weer hebben we hier, een beetje regen gehad. En een uh, leuke straten. Dus een mooie, uh, hele uitdagende baan. Die ontzettend hobbelig is. Dat wel. Uh, waardoor de, uh, toch wel even. Er zijn verschrikkelijk hebben plaatsgevonden. En ik denk dat er al 25 auto's inmiddels zijn afgeschreven. Dus dat is een beetje minder, maar dat hoort een beetje bij straatracen. En jongens, enorm, enorm veel publiek. Als je hier met je auto naar de bent moet rijden, dan ben je een kwartier onderweg. Dus het is hier best wel een beetje druk. Ja, is het zo dat uh, heel veel coureurs ook uit uh, andere landen komen, net als uh, dat jij uh, doet? Er zijn hier uit Zweden, voornamelijk toch wel heel veel Denen, er zijn een hoop Deense klassen die hier rijden en uh, we hebben hier een uh, stuk of 15 Nederlanders ook gewoon gezellig. Dus uh, je, je kan ook af en toe Nederlands praten, Nederlands uh, gezellig hebben. En uh, we hebben een, uh, 15 auto's uit de Jonctuin met Challenge, die ook naar Denemarken zijn afgereisd. En we waren naar de eerste vrije training allemaal wel met hele grote ogen kwamen we eruit, want het is een uh, ontzettend smal, ontzettend hobbelig en een ontzettend glad baantje. Dus er uh, is helaas ook hier en daar wel wat mis mis gegaan. Dat is, het wordt een beetje in en te racen, maar het is natuurlijk nooit leuk als uh, je een beetje nog midden in het seizoen zit en je hele auto afschrijft. En dat is uh, ook bij ons, uh, twee van ons, helaas wel uh, ge, ja, een beetje uh, gebeurd. En we moeten daar ook nog een wedstrijd. Dus iedereen is wel een beetje huiverig op het ogenblik. Oeps, dat zijn de mindere dingen, maar wel mooi volgens mij om dat uh, mee te maken. Hè? In die smalle straten dan, uh, daar, uh, daar rijden hoe hard rij je dan met, uh, met, uh, met, uh, met je auto nou, door de straten? We komen hier, we komen Kom je niet aan de topsnelheden. Op uh, het eindrechtstuk zit het pas in vier, dus de vijf wordt niet eens gehaald. Dus ik denk dat we rond uh, het eindrechtstuk rond 160, 170 zitten. Maar als dan de beton, uh, muren voor je staan, heel hoog opgestapeld, dan uh, dat vind je dat ook niet zo heel erg, kan ik je vertellen. <laughs> dat je niet zo heel erg gaat. Dan, dan, je, dan, je dan vast, is het al hard 160. Ja, ja maar uh, het is... Uh, en verder zijn de straten toch wel zo smal hier en daar, uh, dat je elkaar niet eens kan inhalen. Dus dat is wel een beetje lastig. Uh, en dan, dan ga je ook wel wat voorzichtig dus je rijdt niet op 100%. En de mensen die dat wel hebben gedaan, die hebben thuis wat uit te leggen of een heel duur weekend gehad. Zo, daar we hebben. En dan komt nu jongens, dit net een hele mooie Ferrari voorbij. En ze zijn hier allemaal klanten aan het langsrijden. Klanten, mensen voor een goed doel aan het rondrijden Ook hele excessieve auto's. Maar die hebben ze helemaal zijkant eruit. Dus die hebben er nu ook alweer een dagje. is niet helemaal goed gegaan. Nee, dat is niet fijn voor die auto. Nee, nee. Nee, dus, dat is wel een beetje jammer. En uh, ja, hoe kom je dan bij zo'n uh, evenement om daar uh, naartoe te gaan uh, als uh, Nederlander? Ja, we hebben een heleboel deze rijders bij ons in onze serie En uh, een van de reizen is de organisator van dit evenement. Het is de eerste keer dat ze dat hier in Viborg doen. Uh, vroeger deden ze het in Aarhus en Kopenhagen. Is ook binnenkort ook voor de laatste keer. En uh, die, uh, die, dat, dat zijn echt beroemde straatraces in, uh, in uh, uh, zeg maar Denemarken geweest. Zeker Aarhus en Kopenhagen zijn heel beroemd. En uh, ja, uh, Aarhus is er al twee jaar geleden mee gestopt. Uh, omdat er toch alweer een hoop gedonden, natuurlijk ook met gemeentes en dat soort dingen is. Kopenhagen stopt is dit keer de laatste keer. En Viborg heeft in feite dat stokje overgenomen. En uh, organiseerde dit voor de eerste keer. En ik moet zeggen, buiten de baan, de baan hebben ze nog wel wat aanpassingen die moeten gaan gebeuren. Met asfalt en uh, de hobbels en kuilen en loszittende putweksels. Er uh, uh, moet uh, hier nog wel even wat gebeuren in de baan. Het evenement verder staat als een huis. Want het is hier ontzettend druk ontzettend gezellig. De mensen lachen alleen maar. Lopen vanaf 9 uur uur met bier in hun handen. Dus dat is ook gezellig. Dus ja, jongens, het is uh, prachtig weer en het is één groot feestje. En vanavond hebben we hier allemaal concerten van allemaal Deense bands, waar ik nog nooit van gehoord heb, maar het schijnt heel beroemd te zijn. Oké, okay, oké. Okay. Nou, wel leuk dat er uh, zo'n programma ook uh, omheen zit. Ja, en ook enorm veel te zien. De, de, de, de mensen om hier te binnen te komen is niet goedkoop. Een dagka dagkaartje kost nog 50 euro. Maar uh, dan lopen hier gewoon uh, ik denk gewoon 40, 50 duizend man rond. Dus, uh, en, en ook voor die mensen is ontzettend veel te doen en ontzettend veel te zien. Dus ja, dat hebben ze al goed voor elkaar. Alleen volgens rijders moeten ze de baan even iets beter, uh, beter voor elkaar krijgen. Oké, okay, oké. Okay. We gaan eens even naar de, naar de Formule 1 toe, uh, ja, Randolph. Want ja, ja, de Q1 is uh, net uh, voorbij. Eens even overschakelen naar uh, collega Richards. Ja. Want, uh, Richard, hoe is het met de uh, Q1 uh, afgelopen? Nou, ik zal even de eerste drie uh, roepen. Dat is uh, Piastri op uh, nummer 1. Norris op nummer 2. En Leclerc van Ferrari op nummer 3. En degene die eruit zijn nu, dat is Gasly, Colapinto, Ocon, Albon en Berman. En weer, geen, cola, weer geen Colapinto, hè? Nee, nee geen Colapinto, maar Albon ook. Dat vind ik verrassend. Met die, die, die had ik wel eens hoger geschat, albon, Maar nee, dat, dat, dat, dat is een verrassing voor mij. En uh, top drie verrast me helemaal niet, want uh, ja, die hadden volgens mij de vrije training ook wel redelijk goed gedaan, hè, die drie. Dus uh, dat, uh, die gaan denk ik dadelijk wel voor de pole positions strijden. Uh, en dan uh, en, uh, ja, ik denk dat Red Bull en uh, Ferrari daar gewoon even achteraan gaan hangen. Dus, uh, met, met, met, met, met Max en uh, Hamilton. En dan gaan we toch zien hè, wat er verder gaat gebeuren. En dan begon hij toch piastrie op paal, straks. Hè? Ja, dat, nou, dat zou, zou maar kunnen. En uh, hoe heeft uh, Tsunoda het gedaan uh, in de andere Red Bull, uh, Richard? Um, ja, we zijn even wat verwarring. Um, Marjolein die er ook bij zit, die zegt dat hij uh, dat laatste is geworden. En hier staat dat die 14 is geworden. Maar jij, oh. hebt, jij weet zeker dat die laatste is geworden? Oké, okay, nee, Tsunoda oh. is, uh, is er helemaal uit. En waarom is uh, Tsunoda eruit? Even, even kijken hoor, ja, we, we, we, dan we, we dan krijgen in één keer ander nieuws uh, binnen, maar oh, nee. eerst de rondje is de vloer beschadigd. Oh, oké. Okay. Oké, okay, nou goed bezig weer. Ja, lekker. <laughs> ja. Dat, dat was Joekie. Uh, <laughs> doei. Doei nou, Joekie. Ja, doei Yuki? Ja, ja, ja. de volgende die ja? de volgende worden. <laughs> Ik zie het inderdaad staan op de negentiende plek, dus uh, dat, uh, dat schiet nu op. Nou ja, dus uh, wat, wat heb jij dat doorgegeven, Richard? <laughs> ja, dat uh, vraag ik me ook af. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja uh, maakt niet uit. Voor, niet goed voor Red Bull natuurlijk. We hebben weer geen rugdekking en waarschijnlijk weer geen punten. En uh, dus uh, de extra bij. die hebben ze toch wel heel hard nodig. om ik ze hebben nog iets met de een constantuurkampioenschap gaan doen, zeg maar. Ja, want maar er is zit al behoorlijk dat... verschil tussen uh, op dit moment. Ja, dat gaan ga ze niet meer halen. Ik denk dat ze dat ook afschrijven. Maar uh, ja, die WK, uh, ze willen natuurlijk Max toch wel weer toch, toch die titel laten geven. Maar ik denk dat dat ook wel, als het nu alweer gewoon de eerste drie onderhouders zijn, dat dat toch wel weer een, uh, toch een moeilijk verhaal gaat worden. Ja, En is... jongens, Max, heeft, uh, Max is uh, in uh, Spanje het altijd goed gegaan, hè, in Barcelona. Hè. Dus we uh, weten het niet, hè? Nee, nee, nou, dan... ja, ze is de winst natuurlijk uh, op het uh, circuit? Ja, ja, ja. Hé, hollé, hollé, Ja, fucking ho, <laughs> oh, uh. No fucking ho, oh, ja. Dus, uh, wij. eh... Uh, daar weet ook nog iedereen van uh, waar hij toen was, zeg maar, He? Ja, zeker weten. Nou, dat was wel een mooi uh, moment, hè, met uh, stappen. Ja, absoluut. En die Olaf mol die helemaal uit zijn dak ging uh, ja. toen... Uh... Ja, dat vergeten we nooit meer. Dat was een hele mooie tv, om te zeggen. En uh, wat hij toen deed, wat, ja, het blijft gewoon uiteindelijk gewoon... Toen wisten we gewoon dat we een raammannetje te maken gingen krijgen, zo te zeggen. <laughs> ja, ja zeker weten. Dus uh, nee, uh, <laughs> toen ging hij flink uh, tekeer, uh, zeg maar. Ja. Ja, dat is ja. helemaal top. Nee, ik, ik, ben, uh, uh, ik ben heel heel benieuwd benieuwd voor de pool dadelijk. Uh, ik denk niet dat Max mee gaat doen naar die pool. Uh, of hij moet opeens een heel rare, uh, de, Zeg maar, iets heel raar uit zijn hoed uh, toveren. Maar ik hoop gewoon morgen een hele mooie wedstrijd. En. Uh, en ik hoop dat ik straks ook nog in de wedstrijd heb dat mijn heel blijft, dan wordt het allemaal mooi weekend, zullen we zeggen. Zeker, we gaan duimen voor je, Grendel, dat het uh, ja, allemaal heel blij. Ja, ja. Nou, ik start 18e, dus ik heb, uh, ik, ik heb uh, de hele weekend heb ik geen grip op mijn voorbanden gehad. Ik heb een nieuw merk, banden eronder zitten aan de voorkant en die worden niet warm, dus het is alleen maar glijden. Hè? En ik kan je vertellen, als je dan toch wel met uh, 150, 160, 170 uh, aan het eind van het rechte stuk op de bandenmuur uh, glijdt, omdat je banden geen grip hebben... Ja, uh, het 200 heeft gehaald. Ja, dus uh, <laughs> dus, uh, de, dus uh, de nieuwe bandenleverancier, die ligt er meteen uit uh, naar elkaar? Um, of niet? We hebben gisteravond besloten, na heel veel wijntjes... dat al deze banden van de Velgen gaan. En ik heb er gewoon twaalf uh, liggen. En dan gaan we hele mooie salontafeltjes maken. Maar die gaan er niet meer rond. Nee, heel goed. Heel goed. Heel goed. Ja, ja, en uh, ja, dat vleugelverhaal, hè? daar zouden ze nu van de vier jaar beter op letten. Op uh, bewegende vleugels en dergelijke. Maar als je ik... nou zou kijken naar de... Naar de... De prestaties van McLaren die staan nog steeds flink aan koppen ten opzichte van de rest. Ja, ze hadden verwacht dat alles dichterbij zou komen... Ja, ik denk dat ze allemaal een schoemeler zijn geweest. En als je dan allemaal weer terug moet, dan bij het verschil hetzelfde zullen we zeggen. Ja, toch? Dus, eh... Ja, uh, uh, Boos zei van, ja, wij gaan er niet zo heel veel last van hebben. Nou, jongens, geloof je... Eén uh, ding moet je in de finale altijd uh, geloven. Je moet niks geloven wat de teambaarsen zeggen. Dus, eh... Uh, ik, uh, ik denk dat het uiteindelijk gewoon uh, niet heel veel verschil gaat uitmaken. Maar ik heb ook al weer beelden gezien. En je je nog steeds, hè? Op dat rechterstuk, hè? Ze ik heb het ook steeds, gezien, uh, ja. Ja, dus... Ja, uh, ja, uh, jongens, het is Formule 1. Laat af en toe ook een beetje de mensen gewoon stoute dingen doen. Dat is, blijft toch leuk, Formule 1, zeg ik maar weer. Ja, toch? Ja, zeker weten. En, nou, dat, hoort, dat hoort erbij. Ik wens je nog heel veel plezier daarin, uh, Denemarken. Dank je wel even voor je tijd. En volgende week hoor je of ik gecrashed ben of niet. Ja, ah. en doe, doe ja. maar niet, hè. Doe maar niet, okay. doe maar niet. Dat niet, niet doen. En oh. ik heb trouwens, uh, we hadden het over uh, Yo Hey, Yo Ho, Yo Fucking Ho van uh, ja? Mol, 2016, daar hebben we het dan over. De Spaanse ja, ja. Formule 1, de eerste winst voor uh, Max Verstappen. Nou, ik heb hem gevonden hoor, dus we gaan hem draaien. Oké, hij staat. Oké, hoi hoi. hoi. De, Formule 1. de kans om de rivalen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari azen al op jou.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 Fucking bizar! Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij! Mag de stap in de laatste bocht in Barcelona! Yo hey! Yo ho! Yo fucking hell wat This is what it feels like. Yes! Yeah! Yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian. Wow, weer kippenvel als ik dit fragment terug hoor. De eerste winst van Max Verstappen op het circuit Catalonia in Spanje. En uh, ja. Dat, ja, dat is het begin van het uh, mooie, mooie verdere verhaal van uh, Max Verstappen. Ja, ja ik moet nog even terugkomen Rob, op, op uh, wat ik net zei. Ik had de verkeerde lijst voor me. Sorry daarvoor. Uh, de eerste drie van de Q1, dus dat is, uh, die is tien minuten geleden gestopt, is Piastri. En tweede is Verstappen. Dus dat is goed nieuws. En de derde is Norris. En wie zij er dan uit? Dat is de Sauber van Hulkenberg. De Haas van Ocon. De Williams van Sijns. En de Alpine van Colapinto. En die, die had een probleem, hè? zei je. En Tsunoda, die was de bodem van weg, van de Red Bull. Dus die, die zijn er alle, alle vijf uit. Nou ja, niet heel veel verandering in die andere stanten die je genoemd hebt. Dus uh, valt daar best allemaal wel mee. En uh, ja, Tsunoda weer eruit. Ongelooflijk. Ja. Ik, ik vraag me af of hij het hele seizoen nog volhoudt. Nou ja, ze hebben het beloofd dat hij het hele seizoen uh, mag uh, blijven ja. zitten. Maar ja... Het is autosport, hè? dus ja, wat is die belofte waard? Het zijn grenzen. zijn grenzen, zeker. Nou ja, dankjewel eventjes zo dadelijk het dier van de week. En we zitten nu in de Q2, hè? dus mochten daar de uitslagen weer van bekend zijn... schakelen we weer naar Studio Richard Buitenhek en dan hoor je daar meer over bij ZFM. Sentimos y decidimos, bien. Parte por parte, menos ropa de noche al amanecer. Las horas se hicieron cortas suficientes. para entender que oma era taxi, si besarte es tan fácil. Quería olvidarte, no los lores, pero casi. Que oma era taxi, si besarte es tan fácil. Te sigo en las redes, como fango papa. Y capa, no funcionamos. Capa, no dimos la mano. Capa, no en queremos quedarnos más nada de Cuando te digas, te amo. Sin que nada niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet a que tu cuerpo no me quiere todavía tengo mucha en de ti si no es contigo no quiero nada no quiero nada no quiero nada aventurándome por tu piel No quieres que pare que te parece sí, que tengo en mente una vuelta por la ciudad Tus caras dice que te entristias está esta la oportunidad que quita que se nota y ahí se nota y capa no funcionamos capa no dimos la mal. So Tu cara dice que te entriti tienes, date la oportunidad. Quien quita que se nota y ahí se nota. Y no la Momenteel veel uh, spanning uh, daar in Spanje tijdens de Q2. Hadden We net Q1 en ook een uh, gesprek met Renvo uh, meteen uh, tijdens de Pit Report. En die verbaast zich al dat uh, Albon uh, uitgeschakeld uh, zou zijn. Maar dat is uh, dus uh, niet het geval. Hij is uh, gewoon overgegaan in de Williams naar de Q2. Ze dus hebben we dat ook weer uh, rechtgezet. We gaan het dier uh, van de week uh, aan je voordragen uh, ja, wie heb je deze week uitgekozen, Richard? Ja, ik vertel het even weer vanaf de hond in dit geval. Uh, dat is uh, Scar. Een kruising met vermoedelijk Duitse herder en Husky man van zes maanden jong. Ik ben op zoek naar een stabiel huis. Ik ben een vriendelijke en vrolijke man naar mensen. En vind eigenlijk iedereen gezellig en leuk. Kinderen ben ik ook gewend om mee samen te wonen. En dit zou dan ook geen probleem moeten zijn. Andere honden vind ik erg leuk. En ik ben dan ook heel speels. Soms ben ik iets te enthousiast, maar over het algemeen gaat het goed en met andere honden hoor. Ik loop netjes mee aan de riem, maar ga wel lekker mijn eigen gang. Je bent een husky of je bent het niet. Of ik kan loslopen ligt dus aan hoe goed ik straks luister en ook wel aan de omgeving. Er waren veel wisselingen de laatste tijd, dus ik zoek een huis waar het alleen zijn... rustig aangeleerd en opgebouwd kan worden. Ik ben netjes zinnelijk, mits ik goed word uitgelaten... We zullen nog goed moeten oefenen met huisregels en commando's. Ik ben gewoon een echte puber en lekker eigenwijs. Nou, als je belangstelling hebt voor deze hond, kijk dan op de website van het Dierenhuis Kennemerland of breng een bezoekje aan het Tassieel. Oké, okay, dankjewel. En uh, nog even voor de luisteraars, dat ze niet schrikken. Dat was niet uh, Richard zelf, zeg maar, waar het verhaal <laughs> over ging. Maar uh, over de hond uh, die uh, deze week het dier van de week is. Voordat we daar allerlei brieven en mailtjes over krijgen, Richard. Uh, <laughs> <laughs> nou ja, het zal wel apart zijn natuurlijk. Ja, gelukkig ben ik wel ouder dan steeds maanden. Dus ja, ja, ja. Net, net even een klein stukje een ouder. Ja, uh, oké. Okay. Dankjewel voor het uh, dier van de week www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En we hebben nog ruim 20 minuten. En die 20 minuten gebruiken we ook om heel veel lekkere muziek te draaien. Waaronder My in Van uh, Mike hadden in de jaren tachtig enorm veel hits. En uh, lekkere muziek van deze Amsterdamse dames. En uh, een uh, van die grote hits, uh, hoorde je juist, uh, dat was uh, History. Volgens mij begon het daar, daar bijna mee. Er zat er volgens mij nog eentje voor, maar uh, die weet ik even niet. We gaan weer wat evenementen met je doornemen. Want er is wel de komende tijd een en ander te doen. Hè? Ja, ik ben wel blij dat het weer zomer wordt, op, Want uh, dan is er veel te noemen in de evenementen. Ik kan me nog herinneren in de winter. Daar zaten we een beetje te zoeken af en toe. Van oh, maar nee, er is heel veel te noemen. Bijvoorbeeld morgen komt de jaarmarkt weer terug naar Zandvoort. Met meer dan 150 kramen proberen veel ondernemers uit Zandvoort en omstreken... er weer een groot evenement van te maken. Het centrum van Zandvoort staat deze, tijdens deze jaarmarkten weer vol met kraampjes. Het evenement start om 11 uur en het eindigt om 5 uur. Nou, dan hebben we ook nog Zandvoort Live. Dat is volgende week op zondag 8 juni. En ja, het is toch altijd het leukste strandfeest wat er is. Maar liefst uh, twee sta stages kun je genieten van de disco classics bij Cosmico Beach... en van de Latin House bij Mango's Beach Bar... En als laatste hebben we ook nog een uh, heuse triathlon. Dat is dan weer een week later. Dus dat is 14 juni. En ze noemen het de snelste triathlon van Nederland. De racen op het legendarische circuit van Zandvoort. Zwem in de zee, race met je fiets over een afgesloten circuit. En sluit af met een loopronde over het prachtige boulevard van Zandvoort. Ga deze fantastische uitdaging aan. Dus je kan ook meedoen. En neem deel aan de sprint of de Olympische afstand. Individueel of in teamverband. Nou, ik heb nog een website erbij. Dat is www.dutchtriathlons.nl. Dus www.dutchtriathlons.nl. Oké, okay, nou de Q2 is inmiddels ook alweer ja. ten einde. Zal ik die gelijk even doorgeven? Ja, ja, ja. Heb je het lijstje al voor je? Ja, de goede hoop ik. Uh, dit, eerst is Piastri geworden. Tweede is Norris. Dus de twee McLaren's staan vooraan. En M Verstappen is nu derde. En wie zijn er uit? Dat wel helaas Albon uh, dit keer uh, van Williams. Bortoletto van Sauber die is eruit. Lawson van de Racing Bulls is eruit. Stroll van Aston, met, uh, Aston Martin en Berman met Haast. Die zijn er alle vijf uit. En waar is Hadjar uh, uh, dan? Hadjar. die zesde. Zo, wat een prestatie zeg. De nieuwkomer in de Formule 1 op de zesde plek. En vorige week deed hij het ook al uh, zo uh, uitstekend. Ja, het is de beste uh, nieuwkomer. Ja, in ieder geval kan hij uh, naar de Q3 uh, toe zo dadelijk. En uh, kan hij zelfs voor uh, Paul Position gaan. Zal wel wat zijn hè? Een uh, Red Bull uh, racing car uh, ja. op uh, Paul Position. Ja. Nou ja, je weet het. Max Verstappen gebeurt het ook in Spanje. Dus uh, ah, ja. je weet het maar nooit. Kunnen we hetzelfde verhaal schrijven voor Hadjaar als uh, voor Max Verstappen. Nou, dan moet er nog wel het een en ander gebeuren hoor. We houden het in de gaten zo dus dadelijk meer over de Q3. En uh, uiteraard ook uh, andere nieuwtjes uh, zoals wij die hier uh, opvangen... in de studio aan de Torweg 10A. Nou, nog een kwartiertje te gaan hè, en dan is het weer uh, Hei tijd. Fred Hey met Entertainment for You. En ik ben heel benieuwd uh, welke artiest hij vandaag weer uitgenodigd heeft in de studio. Dat ga je horen na het nieuws en weer voor vijf uur. Hè. Oh, misschien voor vijf uur, want hij is wel onderweg, maar uh, de brug staat open. Dus... Uh, Heel veel sterkte daar en we hopen je op tijd te zien, Frits. En anders uh, maken we er wel een mooi begin van, hè? van het uh, uur van de uh, entertainment voor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 Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze Kabula Ze noemt me een maat en special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit achterna te lopen, toch laat ze altijd een raampje open En een deur op een kier, maar ik bracht haar niets Ik verdwijn in de nacht als een hartendief dief Kan bij haar zijn, as we speak, is hoe flit u de bruin naar een nasty freak Soen, haar klo, wakka, zet die boom Shaka laka, en die wakka, ben op groena, wakka. Geen één trucke doos die de wave betovert. flik haar kunstjes en vergeef de gozer dit is mijn leven, ik schreef erover. Handen omhoog, en ze geeft zich over. But the streetlights keep me awake I feel like a fool Cause I leave the window open My bones to shake Haar honger is nooit te stille Dat moeten we ook niet willen Ze geeft zich overgewillig Zoek Dan een en ik hoor haar zingen Een prachtig mooie single, hè? Dit I Surrender, Joshua Robbie en uh, onze eigen lange Frans. Voorheen nog met Paas uh, B, onder meer uh, met de Holiday Rap... en andere hits uh, die ze met z'n tweeën destijds uh, scoorden. We gaan weer even naar de studio Formule 1. Want uh, jij hebt uh, de beelden in de gaten van, uh, van uh, Spanje. En als we zo naar die lucht kijken, uh, Richard... dan ja. ziet het er niet al te best uit uh, daar. We uh, verwachten zon, maar het uh, is eerder tegen regen aan. Nou, volgens weervrouw Marjolein uh, blijft het net droog voor het einde van de race. Maar uh, wat me verbaast erop is dat niet uh, alle teams meteen staan te springen om naar buiten te gaan en hun rondjes te maken. Nee. Dat, uh, ze blijven gewoon een beetje in de box staan af en toe. Nou ja, inmiddels zijn er wel uh, de meeste de baan op. Uh, inmiddels. Kunnen we zien. En uh, twee staan er nog binnen. En uh, ja, Hadjar uh, en uh, wie is dat er? Die laatste kan ik even niet lezen hier vandaag. Jij wel? Altonen volgens mij. Alonso de laatste. Oh Alonso ja. Nou zie ik het. Klopt. En, nou ja. Dus uh, dat houden we in de gaten. Volgens mij kunnen we die net niet helemaal meer uh, meenemen. Maar we gaan nog wel uh, twee plaatjes draaien. En uh, eentje ja. Ik denk we zitten bijna aan het eind. Zullen we het gewoon gaan doen. Uh, ja? Ik kijk heel ver verbaasd en naar je. Nou hier komen we aan hoor, Met een happy ending. Ah. Joe Cocker. Dit was uh, natuurlijk uh, Joe Jackson en de uh, happy ending. Zo aan het uh, eind van uh, dit uh, radioprogramma Research. Ja, het zit er weer op, hè? Het zit er weer op. De Q3 is uh, nog steeds aan de gang. Zou dadelijk weten we wie er op pole position staat. Hoe staat het er momenteel voor? Ja, het is nog uh, met vier minuten te gaan. Uh, Norris 1, Piastri 2, Russel 3. En uh, ja, Verstappen staat helaas op vijf. Uh, dus ja... Te, maar het kan nog alle kanten op, want ze hebben natuurlijk allemaal nog een rondje te gaan. Dus, uh... Zeker, nog vier minuten, kleine vier minuten. Dus uh, inderdaad, nog van alles mogelijk, ook voor Max Verstappen. Nou, dankjewel weer voor de uitzending vandaag, Richard. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt. Ja, en volgende week gaan we met de radio op het strand zitten. Dus uh, dan zitten we bij Reddingsbrigade Bloemendaal op de post hebben we uitzicht over het uh, gehele strand vanaf uh, Zandvoort tot aan IJmuiden. Kun je dat zo mooi uh, in de gaten houden. En spreken we onder meer met de KNRM Zandvoort, de uh, Reelsbigade Zandvoort, Reelsbigade Bloemendaal, de KNRM, uh, nee, de Reelsbigade IJmuiden... en uh, vele andere hulpverleners uh, hier aan de kust. Ik zeg dan uh, tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Een hele fijne uitgave van dadelijk Fred. Als hij er is, dan uh, neemt hij het uh, van mij over. Maar ik start wel even een plaatje voor hem in. Want uh, ja, anders valt het meteen stil. Hè? Dat willen we niet hebben. Hey, Oké, okay. uh, wij zien elkaar over twee weken weer. Ja, ook oh, twee weken alweer. Ja. Dat gaat snel. Oké, okay, dankjewel, Richard. En tot over twee weken. Bye.